Morat Rwakiri met het NOS-journaal. Voor het eerst krijgt India een president die behoort tot een inheemse stam. Draupadi Murmu, kandidaat namens de BEP van premier Modi... kwam na drie rondes als winnaar uit de bus bij de presidentsverkiezingen. Hoewel nog niet in alle deelstaten de stemmen zijn geteld... staat Murmu zo ver voor dat de winst daar niet meer kan ontgaan. Murmu behoort tot de Santal, een van de 700 stammen in India... De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt vakantiegangers in het buitenland om geen planten mee terug te nemen naar Nederland. De planten kunnen besmet zijn met een bacterie die funest is voor de planten. Het gaat om de Xylella fastidiosa, die een van de meest schadelijke plantenziektes ter wereld veroorzaakt. Meer dan 300 plantensoorten kunnen door de ziekte worden aangetast. De ziekte komt vooral voor in Zuid-Europa. De NVVA is bang dat de bacterie in de vakantieperiode overslaat naar Nederland. Het commissariaat voor de media stelt een onderzoek in naar de betrouwbaarheid van de journalistiek bij de publieke omroepen. In het onderzoek wordt onder meer Ongehoord Nederland genoemd, maar ook andere omroepen worden onderzocht. De ombudsman van de NPO concludeerde begin vorige maand dat Ongehoord Nederland de journalistieke code van de NPO heeft geschonden op het punt van betrouwbaarheid. Ook zou de omroep onjuiste informatie verspreiden. De wedstrijd tussen Duitsland en Oostenrijk op het EK is gewonnen door de Duitsers. In de kwartfinale in West-Londen versloeg Duitsland de Zuiderbuur met 2-0. Het duel begon met een minuut stilte voor de donderdag overleden HSV-legende en oud-international Uwe Seeler. Ook droegen de Duitse vrouwen rouwbanden. Duitsland is in de halve finale de mogelijke tegenstander van Nederland. De titelverdediger moet ons zaterdag in de kwartfinales wel eerst zien af te rekenen met Frankrijk. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 14. Morgen zijn er wolkenvelden en zonnige momenten. Het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 My mind FM Zandvoort, Zandvoort. Vivo ricompiando yesterday E sono sempre in mezzo ai guai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 Eigenlijk niet vragen maar wat nou als ik het doe Doe Wil je samen verder? En ik dacht als Dat ze bijeen denkt zo goed, oe, oe, oe, Bij elkaar en ik weet niet wat ik Doe, doe. Hoe zijn we hier belangrijk?